schuld wil daarom uitgezocht hebben of er versneld een nieuw systeem moet worden ingevoerd. In een huis in Arnhem is een TBS-er aangehouden die zaterdag tijdens een begeleid verlof ontsnapte. Een speciaal team van het KOPD hield de man van 30 aan. Waarvoor de man TBS heeft, is niet bekendgemaakt. Hij zat vast in de kliniek in Portugal, waaruit eind maart ook al iemand ontsnapte. Die TBS-er werd op 11 april weer opgepakt.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 dus, de, ja, de, dus dat is ook leuk om te en doen. doen. En je hebt eigenlijk heel veel verschillende dingen gedaan, hè? Ja, ja, en dit ja. Dit is wel interessant. Want je begon dus eigenlijk met uh, uh, MAVO, HAVO, misschien kunstacademie. Hoe is dat ja. uh, gegaan? Welke opleiding Ik heb eerst een MAVO gedaan. Uh -huh. En toen MTS Houten Meubileringscollege. En um, daarna heb ik kunstacademie gedaan in de avonduren. Ja, ja. ja. Dus al die...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 The end of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 Sing to the Lord, gracias.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 Als je zoet Als je uw Al call Israel, yes, shalom, yes, shalom, shalom, ale, no, I'll call Israel, yes, shalom, yes, shalom. Dat is